Langs de Lijn, met Jeroen Stomborst. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn. De eerste van 2012, moet ik zeggen. En ook namens alle medewerkers van NOS Sports... ook de televisie, de internet en de teletekstredactie... wens ik u een fantastisch mooi 2012. Het wordt in ieder geval een prachtig sportjaar. Vandaag nog weinig actuele sport... Deze eerste dag van januari 2012 wel natuurlijk garmisch partenkirchen en de Dakar-rally is van start gegaan. En daar besteden we uiteraard aandacht aan. Vanavond begint een uh, nieuwe serie ook van andere tijden sports op televisie. Staan we uitgebreid bij stil. Aflevering 1 gaat over het eerste grote schaatstoernooi dat indoor werd gehouden. DK WK Allround en tial was dat natuurlijk in 1987 alweer, 12, uh, 25 jaar geleden. En niet alles ging meteen goed. Ik vind het een, een groot schandaal wat hier gebeurt. Hier wordt uh, gewoon te veel kaarten verkocht. En, uh... Als dit hetzelfde dag al, zou gebeuren in het Olympisch Stadion... en in het Feyenoord wordt het afgebroken. Ja, wist u dat nog? Nou, zometeen veel meer over die eerste aflevering... van Andere Tijden sport dat is trouwens na dit programma. En uh, er is nog meer schaatshistorie, want ook Rintje Risma kijkt terug... op het laatste WK dat hij won, elf jaar geleden, in Boedapest. Een bijzonder toernooi waar door de warmte alleen... ochtends en s avonds kon worden gereden. Ik weet wel dat het in donker, dat de zweer eigenlijk fantastisch was. Veel mooier dan het licht. En uh, volgend weekend is in datzelfde Budapest uh, weer het WK, nee het EK Allrounds. Het uh, sprookjesachtige Budapest. En we hebben voetbal. Want een interview met Demi de Zeeu. Tegenwoordig speelt hij voor Spartak Moskou, maar hij is uit beeld bij Oranje. Al wil de Zeeu zelf nog steeds heel graag naar het EK. Ja, ik heb wel de ambitie om dat te halen. Maar je moet ook reëel zijn dat de bonskas niet zo snel naar, naar Rusland zou komen. En die jongens die, het nu, ja, die nu op mijn, mijn plek eigenlijk een beetje innemen, die, die doen het gewoon heel erg goed. Werk aan de winkel dus voor Demi de Zeeu. We zijn het tot 11 uur. U kunt ons ook volgen via het NOS langs de lijn op Twitter. De openingsdag van de Dakar Rally is een dode gevallen. De Argentijnse motorcoureur Jorge Martinez Buero kwam om het leven... tijdens de eerste speciale proef. Journalist Marcel Vermey is in Argentinië voor de site Rallymaniacs.nl. Goedenavond, Marcel. Hallo, goedenavond. Is dat hard aangekomen, dit ongeluk, meteen al op dag 1. Ja, daar uh, schrikken mensen natuurlijk wel van... als zoiets uh, op een eerste dag uh, gebeurt. Dat komt wel hard aan, ja. Ja, wat ging er mis daar? Nou, dat is niet helemaal duidelijk, maar uh, het is op een, uh, op een stuk, uh, vlak twee kilometer voor de finish, uh, op een snel stuk is hij uh, ja, gekregen, Maar de precieze toedracht, uh, die ken ik ook nog niet. Nee, is hij meteen, uh, was hij direct om het leven, weet je dat? Nou, ik weet dat er uh, heel snel een medische ploeg uh, bij was en uh, dat ze hem gereanimeerd hebben. Uh, dat hij daarna uh, met de helikopter... Uh, ...naar het ziekenhuis gebracht is in, uh, in, in Mar de Plata. Dus uh, dat is eigenlijk het, uh, wat ik er uh, wat ik ja. er minder meer uh, van weet. Heb jij Nederlandse coureurs al gesproken? Ja, ik heb uh, wij stonden 85 kilometer na de proef uh, bij een bezienstation om mensen eigenlijk uh, ja, te interviewen. En daar hebben we, uh, ja, op een gegeven moment kwam het nieuws ook bij ons door en uh, heb ik mensen erop aangesproken van god, uh, heb je het gehoord? Want hij is, omdat hij snel is afgevoerd. Uh, en hij achterin het motorveld zat, hebben, hebben eigenlijk maar weinig mensen er iets uh, van gezien. Dus uh, voor veel mensen kwam het echt als een, als een verrassing. En uh, ja, wat ik zei, de meesten die, uh, die schrikken daar wel van. Ja, het, maar goed, uh, het is al de 61ste dode in de geschiedenis van het Dakar Rally. Ja, je weet dat het kan gebeuren als je daar aan meedoet, zeg ik dan. Ja, ja dat, is ook, dat is ook. En dat is ook een, een uh, risico wat iedereen heel bewust neemt. Ik bedoel. Uh, daar wordt ook binnen teams uh, over gesproken. Oh, ja. Van ja, jongens. Uh, wat altijd zoiets gebeurt. En zeker bij teams die uh, uh, al jarenlang uh, meedoen. zeg maar hè. Ook, ook bij fabrieksteams Daar wordt gewoon over gesproken. Over dat soort dingen. ja Maar, maar is het dan zo gewoon? Dat dat, dat dat Want het gaat gewoon door natuurlijk, die Dakar en die. Want ze zijn het bijna gewend. Hè? Ja. Nou ja, het, het, het was alweer eventjes een paar jaar terug. Uh, dat er een, een, een dode was uh, ja. onder de rijders. Uh, ja. Zoiets je natuurlijk nooit, maar tuurlijk je weet donders goed dat het kan gebeuren. Maar dat, ja, dat is uh, toch ook iets wat er, wat er uiteindelijk wel een ja. beetje bij hoort ook. Gaat de Dakar Rally niet tegenhouden, hè? Nee, nee, nee, maar ja, dat... Uh, uh, dat is een bekend gegeven, denk ik, dat, ja. uh, dat, dat is in, in, in meer sportevenementen zo. Hè. Ik bedoel, ja, we, we kennen ook de, Tour de France, uh, waar dat soort dingen wel eens uh, gebeuren. Um, dus, uh, dan was uh, er ja. nog ander sportief nieuws, uh, sportief goed nieuws voor, uh, voor Nederland. Een overwinning voor trucker Marcel van Vliet. Ja, ja dat is een, een hele knappe prestatie. Het was een, een, een korte proef uh, vandaag die uh, wel alles te bieden had uh, wat erin moet zitten. En uh, ja, knappe prestatie om meteen... Uh, snelste tijd neer te zetten. En uh, de concurrentie is heel erg groot uh, bij de trucks. En uh, ja, een paar minuten verliezen betekent meteen dat je de dag daarna 20 of 30 plaatsen uh, verder naar achteren moet starten. En dat gaat twee keer weer tijdverlies opleveren. dus voor Marcel Vliet uh, gewoon knap gedaan Betekent dat dan ook dat hij, dat hij kan meestal zijn om de eindoverwinning? Nou, dat kan hij sowieso, want hij is, als, uh, hij, hij is al een keer derde geworden. En ja. uh, vorig jaar was hij ook het uh, ja, beste Nederlander en uh, was hij zevende, zeg ik uit mijn hoofd. Marcel van Vliet kan, kan zeker meedoen uh, um, voor de overwinning. Ook het team waar die, uh, waar die uh, voor rijdt, uh, hebben de ervaring. En uh, het materiaal is, uh, is er ook uh, uh, goed genoeg voor. Oké, okay. bedankt voor uh, jouw commentaar. Marcel van mij vanuit uh, Argentinië. Marcel van mij, hij werkt voor de site rallymaniacs.nl. Ga ik niet. Mika, big girl, you are beautiful. Ja, 1 januari en uh, is het natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan deze datum. Is het Schanspringen in Garmisch-Partenkirchen? Zitten we weer met z'n allen voor uh, televisie. Het commentaar was dit jaar weer van Eilert Kloosterboer. Eilert, goedenavond. Goedenavond. Jij bent daar nog in uh, Zuid-Duitsland. Uh, even over de wedstrijd van vandaag, het Schanspringen. Uh, het zijn vaak de Oostenrijkers geweest die de dienst uitmaken. Hoe ging het vandaag? Ja, de afgelopen jaren waren het echt uh, de Oostenrijkers. En afgelopen vrijdag was het nog 2 3 voor de Oostenrijkers... met uh, Stierentzauer in de hoofdrol. Daarachter uh, Kolfsler en Morgenstern deed ook mee. En uh, vandaag was het weer. Stierentzauer die won. Hij heeft dus nu twee van de vier schansen heeft hij op zijn naam geschreven. En is op weg naar misschien wel die bonus. Die bonus. Vertel. Ja, er is een bonus in het leven geroepen voor um, degene die alle vier de Schansen op zijn naam uh, schrijft. Dat is ooit één springer gelukt in de geschiedenis. Dat was Sven Hannawald, precies tien jaar geleden. En het heeft te maken met het jubileum van vier schansen gansen dus 60 jaar. En uh, ze hebben een, een bonus uitgeloofd van, schrik niet, 1 miljoen. Zwitserse frank. En dat komt neer op 8 ton in euro's. Dat is dus uh, zeker te moeite. Maar het is uh, zoals gezegd een enorme kluif. Zelfs voor Sauer. Want het, hij moet nog twee van die schansen winnen. En uh, dat gaat zeker niet meevallen. Nee, eerst nog even terug naar, naar, naar vandaag. Hoe verliep de wedstrijd? Was het uh, vanaf, vanaf sprong 1 duidelijk dat hij de beste was? Ja, hij was uh, vrij snel aan de beurt. Uh, Schlierentzauer. En um, sprong toen 138 meter. Daar beet iedereen zich op stuk. Ook uh, Andy Koffler, de nummer twee van, uh, van de tournee op dit moment. Die uh, had een slechte sprong in de eerste ronde en stond toen tiende. Maar had een hele goede tweede sprong. En uh, ja, stond toen heel lang aan de leiding totdat Schierentzauer weer uh, kwam. En die sprong wel iets minder ver dan uh, de tweede sprong van Koffler. Maar het was uiteindelijk nog uh, genoeg marge om uh, de winst te pakken. Dus 1 en 2 weer Oostenrijkers, Schlierenzauer en Kofler. Het zal tussen die twee gaan om, uh, om de winst in de vierschansentournee. De rest heeft eigenlijk al wel iets te veel achterstand opgelopen. Hoewel, 20 ja, punten, je kan het verknallen met één slechte sprong. En uh, hij moet er nog vier goede maken. Um, de, de omstandigheden wil ik er nog even over hebben. Ayot, vorig jaar uh, werd het natuurlijk afgelast na één, uh, na één omloop. Uh, wat hebben ze allemaal gedaan? Want er moest wel wat gebeuren hè, om het uh, door te laten gaan, begrijp ik. Ja, uh, nou, gelukkig hadden we vandaag uh, goede omstandigheden. Dat was niet het geval in uh, Obersdorf. Toen was er heel erg veel sneeuw. Uh, maar je hebt gelijk, uh, vorig jaar was er maar één omloop. En dat had uh, te maken met uh, de sterk veranderlijke wind. Daar hebben ze inderdaad uh, maatregelen op uh, moeten nemen... Um, de FIS, de internationale federatie, heeft uh, verordeneerd dat daar iets aan gedaan moest worden. En ze hebben een scherm laten plaatsen. Want anders, had, uh, anders was de wedstrijd wellicht uit het programma genomen. Nou, dat kon Karmisch natuurlijk uh, niet veroorloven. Dus die hebben voor heel veel geld een uh, groot scherm laten plaatsen. 10 meter hoog, in totaal 1500 vierkante meter... En dat scherm uh, is naast de schans geplaatst om te voorkomen dat uh, zijwind vat krijgt op de springers. Want die, die sprongtafel is namelijk tien meter hoger dan, uh, dan die van de oude schans. Je weet dat die, dat die verbouwd is in 2007. Mm -hmm. En uh, sinds die nieuwbouw heeft, uh, heeft de wind daar vat op. Ja, zo proberen ze dat uh, uh, te ondervangen en ik... Uh... Ik weet niet of het invloed heeft gehad van, maar, maar in elk geval hebben ze weinig last gehad van de wind vandaag. Goed, met, met, met uh, een ruime voorsprong uh, op, de, op de concurrentie gaat uh, Schlierentzauer door naar wedstrijd 3. Innsbruck, hè, is dat? Wanneer? Innsbruck, ja, is 4 januari. En dat is zijn thuisgans. Okay. Uh, de Berggieselschanze. En uh, dan is de apotheose. Uh, de ontknoping op uh, 6 januari. En dat is in Bischofshoven. En dan weten we dus of uh, Schlierentzauer de. 1 miljoen frank, Zwitserse frank in zijn achterzak mag steken. Als dat zo is, belletje weer. Moet je doen. Oké, okay, Aijl, dankjewel. Ayal Klosterboer was dat vanuit Zuid-Duitsland. Karmisch Ja, Het is weer zover. Nieuwe afleveringen van Andere Tijden Sport. Natuurlijk op televisie, maar op de radio besteden we daar ook aandacht aan. Zoals u misschien wel weet. Dat deden we ook de vorige reekse. De komende drie weken is er iedere zondagavond weer een aflevering te zien. Marnex Kolhaas van Andere Tijden Sport en schaatshistoricus is hier. Goedenavond, Marnex. Om ons een beetje warm te maken voor die afleveringen. Ja, want echt winter is het nog niet. Nee. Uh... Oh, dat Dat doet zeer, hè? Zeker als schaatsfan, zo'n winter. Ach ja, er wordt ons nog van alles beloofd. Dus ja. we moeten maar hopen dat Dan het nog gaat komen dit me, ja. jaar. Maar uh, ik moet het ook eerst nog maar zien. Goed, we gaan zo meteen praten over de uitzending van vanavond. Eerst even over de andere twee, want het zijn er maar drie, helaas. <lacht> 8 januari gaan we kijken naar Jan Bos. Dat gaat natuurlijk over de schaatsen. Jan Bos. Hé, hey, ja, Jan Bos heet die aflevering. Ja, dat is natuurlijk wel opmerkelijk, Jan Bos, de eerste Nederlandse wereldkampioen sprint. Ja. En dat is toch een beetje merkwaardig als je dat. Waarom? Uh, nou ja, we, we hebben al uh, wereld, mee, wereldkampioenen vanaf Jaap Eden. Maar ja. uh, Jan Bos werd in 1997 pas de allereerste Nederlandse wereldkampioen sprint. Terwijl we vanaf 1972 al uh, die sprintkampioenschappen kennen. Alleen, ja, die sprint is toch heel lang een onderschoven kindje geweest in uh, Nederland. Uh, als je schaatser werd, dan wilde je allrounder worden. Ja. Dat was toch eigenlijk de droom van elke ja, Nederlandse schaatser. Da, da, hij dus ook, denk ik, of niet? Ja, want het, het, het, het, het, het bijzondere van Bos is dat hij in 1994 wereldkampioen bij de junioren werd in Berlijn. Dat is dus ook een, een vierkamp, dan niet met een 10 kilometer junioren... maar met een 5 kilometer als langste afstand. Maar bij dat kampioenschap werd Bos op de 500 meter tiende... en de 5 kilometer wonnie ja, zo. En, en hoe is zijn dan? Gaat die aflevering ook over hoe hij tot sprinter is ge, ge, ge, geworden of? Ja, want hij wilde dat helemaal niet. Hij wilde gewoon ook uh, allrounder worden. En uh, ja, had uh, mensen als Eric Haydn als groot voorbeeld van... Uh, ja, alle afstanden, die moet ik ook kunnen beheersen. Alleen, in Nederland kreeg die sprint langzamerhand wel meer aandacht. Dat kwam ook door de commercialisering, door, door Egon. Die vond van, hé hey, ja, Nederland moet daar ook wel uh, wat gaan betekenen op die sprint. En er kwam een aparte sprintkernploeg. Uh, de is... jonge honden van Pieter Muller, of niet? Pieter ja. Muller is de coach geweest... die speciaal voor die sprinters is aangetrokken. En dat was natuurlijk een gouden zet. Want dat was een man die die sprintcultuur uit Amerika kende. Die ook een hele andere mentaliteit had. En uh, die dat idee, wat die Nederlanders toch wel een beetje hadden... van, uh, ja, sprinten, dat is eigenlijk iets voor uh, Amerikanen en Aziaten. En daar zijn wij Nederlanders van nature niet zo goed in. Nou, dat is overboord gegooid. En uh, met uh, ja, Jan Bos en uh, Erwin Wennemars, Marianne Tim uh, kwam er opeens een hele generatie uh, schaatsers... Ja. die al in hun juniorentijd. tijd... Gepusht werden om uh, vooral er voor die vroeger, te gaan. Er wordt nu ook gewoon vroeger gekozen. Ja, natuurlijk. Nu zie je al bij de junioren... Ja. ...dat er uh, echt specifiek uh, sprinters worden opgeleid. Ja, het was dus een, een bijzondere prestatie hm. van Jan Bos. Ik begrijp ook dat het te maken heeft met de metalen plaatje. Ik ga het ja. heel kort uitleggen. <laughs> nou, dat, Want, dat is een mooi detail wat in deze uitzending daarboven komt. Dat is echt andere tijdens sport. Hè? Ja, dit soort ja, dingen, ja, ja, ja, ja. en dit is echt, uh, als je het over kleine details hebt... ...dit ja. is een, uh, een, een plaatje details. van drie millimeter... <laughs> ja. Uh, toen was die klapschaats nog maar net geïntroduceerd. Dus er werd nog enorm veel mee geklooid. Van hoe, hoe moet die afstelling nou zijn? Hoe, hoe staat dat het beste? En Bos kwam er in 1997 achter dat hij, hij kreeg nieuwe klapschaats En dat dat niet lekker zat. En toen is hij eens gaan meten met zijn oude schaats. En toen kwam hij erachter dat op die oude schaats... zijn schoen drie millim millimeter hoger op het ijzer stond dan bij die nieuwe schoen. En uh, toen heeft hij een telefoontje gepleegd naar huis van... De een jongen die een beetje kon klutselen. Kan jij niet een plaatje maken van drie millimeter? Hij zat in Italië in een trainingskamp. En uh, dan zet ik dat eronder, want volgens mij gaat het al een stuk beter. Nou, hij kreeg een week later uh, dat plaatje daar uh, aangeleverd... van iemand die daar langskwam. Ja. Hij heeft het eronder gezet en reed vanaf dat moment als een speer. En werd dus inderdaad een week later in Berlijn wereldkampioen. Nou, moeten we ook kijken. En de aflevering erna, 15 januari, gaat over een sport die we eigenlijk niet meer kennen. IJspietwee. Ik ken hem wel van vroeger, van Sport, toen ik uh, klein was. Ja, ik weet niet, bestaat het überhaupt nog? Het, het, het wordt nog wel gedaan, ja. Maar in Nederland is het volgens mij... Uh, het was ooit uh, populair. Uh, helemaal, ja. Het is een tijdje in over de, de, over de jaren 70 en dagen. Ja, Roelof Thijssen, dat ja. is de naam die ja. iedereen zich nog uh, weet te herinneren. Een, uh, een Drent die uh, met name in Assen, maar ook in grote kampioenen. Incel, waar uh, ook veel geschaad werd, werd ook heel veel aan IJspeedway gedaan. In, in Zweden, maar vooral ook in... Uh, was in dat de... dan het einde van het seizoen of zo? Dat die baan aan uh, gereden kon worden? Ja, ja, in Asser ja? deden ze... In, in Tijalf hebben ze het zelfs ook uh, indoor gedaan. Uh, laatste weekend van het seizoen. Want ja, daarna was het ijs natuurlijk inderdaad volkomen naar de kloot. Ja. <laughs> en uh, kon het in één keer uh, konden de machines uit. En, uh... en wat, is het, wat, wat is het verhaal van Rolof Thijs? Eh... Uh, nou, Thijs is eigenlijk de enige Nederlander die ooit zich in die sport heeft gemanifesteerd in, in de jaren 70 uh, en jaren 80. En uh, dat deed hij in concurrentie met, met Zweden, met Russen, zonder enige kennis van zaken. Hij moest overal wat hij uh, te weten moest komen half uh, spionerend uh, bij de concurrentie uh, mm -hmm. weg zien te krijgen. En uh, ja, hij heeft het... Uh, heel ver gebracht. Net niet tot een wereldkampioenschap... omdat hij daarin uh, uiteindelijk toch wel uh, wat is dwarsgezeten. Nog een merkwaardig incident in 1977... bij het wereldkampioenschap, nota in uh, zijn eigen assen. Omdat hij in Duitsland was geboren, hadden ze daar bedacht van... hé, uh, hey, hij is eigenlijk wel een Duitser, hij is helemaal geen Nederlander. Dus als jij wereldkampioen wordt, zeiden ze tegen hem... gaan we wel het Duitse volkslied voor je spelen. Ja. <laughs> Volkomen absurd. Uh... Is er is niet van gekomen, helaas, nee, nee, voor, nee. voor hem. Dat is dus een aflevering Ja. De maar we willen laten zien dat uh, ja, wintersporten in Nederland uh, toch ook iets anders kan zijn dan ja. schaatsen. Hoewel dat natuurlijk het is vaak schaats, uh, uiteindelijk uh, onze enige echte nationale wintersport is. Ja, ook uh, de, de aflevering van vanavond gaat dus over uh, schaatsen. Vijf over elf op mijn ik zeg het maar alvast. Het programma over het uh, wereldkampioenschap van 1987. Het eerste grote schaatssternooi dat er indoor werd gehouden in Tjalf, het nieuwe Tjalf... waar nu zoveel om te doen is, want ja. het is inmiddels het stokoude tiaf. Maar goed, het, het was nu uh, het nieuwe tiaf, Tjalf, het dak eraf, uh, heet, het, uh, heet, het, uh, heet de aflevering van vanavond. Want het dak moest er, was, er net, was er net op, maar het ging er alweer bijna af. Hè? Nou ja, het, het, wat bijvoorbeeld niemand kon weten... was hoeveel herrie uh, kan een publiek produceren van uh, 16.000 mensen... want die gingen er toen nog in, uh, in, in, in, in Tjalf. En nu? Hoeveel gaan er nu in dan? Er gaan er nu sowieso zo, zo 11, 12.000. Oh, in. Uh, nou, we komen waarschijnlijk nog wel over te ja. praten uh, ja. hoe, hoe die mensen erin kwamen, of eigenlijk hoe ze er niet allemaal in zijn gekomen. Maar uh, ja, dat geluid wat geproduceerd werd, met name Leo Visser, die daar uh, op de 5000 meter een wereldrecord reed. Kijk, ja, ik zat daar zelf bij toen. Je, je kon, degene die naast je zat, kon je niet meer verstaan. Het was één grote van geluid. dat echt zo, geluid. of is dat is, is het zo mooi geworden in, nee. de, in de loop der jaren? Nee. Ja, het is heel moeilijk, om dat geluid ja. echt... als je dat terughoort, hoor je niet hoe verschrikkelijk hard dat was. Want dat wordt natuurlijk toch een beetje gedempt. En die commentatoren die komen er vanuit hun geïsoleerde celletjes wel overheen. Maar als ja. je in dat stadion zat... Nee, het was onvoorstelbaar. Ja. Je kon niemand horen. Die schaatsers zeggen dat ook allemaal. Leo Visser ook... De coach konden ze niet verstaan. Ze, ze, ze hoorden hun eigen schaatsen niet. Ze hoorden helemaal niks meer. Alleen maar een, één grote bak met herrie. Overvol, dus 16.000 mensen. En uh, sommige schaatsfans ja, die, die, die kwamen gewoon niet aan bod, zagen geen ijs. Hier, hier stond allemaal mensen. Allemaal, hier de hele staantribune vol, maar ook hier drie, vier rijen dik. Ze zagen niks. Helemaal niks. Je zag eigenlijk geen schaatsbaan. Het, het was gewoon van alleen maar de achterkant van allemaal mensen die hier al stonden. Je ziet dus niks. Je mist in feite alles. Je komt voor niks. Je hebt hier wel een staanplaats, maar je ziet dus niks. Dus je bent eigenlijk in feite niet bedonderd, maar toch bedonderd. Begrijp je het? Ik vind het een, een groot schandaal wat hier gebeurt. Hier wordt uh, gewoon te veel kaarten verkocht. En, uh, als dit uh, hetzelfde dag al, zou gebeuren in het Olympisch Stadion in het Feyenoord Stadion wordt het afgebroken. Ze dus hebben het geluk dat er schaatspubliek is. Ja, gratis publiek en geen voetbalpubliek. Dit was uh, archief uiteraard, wat, wat ook in de aflevering zit. Ja, en een stukje ervoor van, ja. van uh, supporters die nu terugkijken. Uh, waarom waren er zoveel kaarten verkocht eigenlijk? Want het is een totaal verkeerd ingeschat dan. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk een, een, een drama. En dat had op een ramp kunnen uitlopen, hoor. Uh, maar... Niemand wist precies hoeveel er nou in konden. En dat oude Tiaf, die buitenbaan... Mm -hmm. daar konden ze met noodtribunes minstens 25.000 man kwijt. Dus per ze wilden gewoon wel zoveel mensen binnen hebben natuurlijk. Ze wilden veel geld verdienen natuurlijk. Ja. En uh, ze hadden wat brede tegels. Als je die Tiaf kent, die staantribune... Mm -hmm. dat zijn nog steeds vrij brede tegels... waar je in principe met twee mensen achter elkaar kan staan. Dat doet natuurlijk niemand. Want je gaat niet recht achter iemand staan, dan zie je niks meer. Maar ze hadden bedacht dat daar overal twee mensen steeds moesten staan. Nou, dat lukte totaal niet. Bovendien, dat publiek was gewend aan buitenbanen, dus die kwamen allemaal met dikke jassen... sommigen met coolboxen. die namen van alles mee. Stoeltjes hadden sommige mensen bij zich. Ja. En die gingen daar lekker zitten. En uh, ja, toen er zo 12.000, 13 13.000 mensen in waren... konden er geen kip meer bij die eerste dag. Ja, en niet alle schaatsfans voelden zich dan ook veilig hè, op die tribunes. Luister maar mee. Zoals als Leo dan hier deze bocht uitkwam... dan zag je dat het publiek kwam helemaal voorover... En uh, nou, toen zei we dus wel eens achteraf tegen elkaar... tot op, op die momenten toen dachten we nog wel eens terug aan dat Hijseldrama dat toen in het uh, Heisselstadion een aantal jaren daarvoor uh, plaatsvond. Wij hebben ook mensen, kleintjes, die het aan, helemaal vooraan stonden... die hebben we de, over de, over de borden heen getrokken, hoor. Die, die hebben we eruit gehaald. Nou, ik had ja. een, een doemscenario in mijn hoofd van als het... Uh, wij stonden natuurlijk redelijk vooraan... dus stel dat er echt iets... Uh, een grote calamiteit zou gebeuren. Ja, dan zou zouden we ons al over dat boot heen laten vallen. hadden we tegen elkaar gezegd. Goh, jongens, jongens. Die hadden wel door je kunnen vallen. Die hadden wel door kunnen vallen. Terwijl ja. dat er nooit bij, bij velen in het geheugen grif staat. En ook, en ook bij jou als een... Fantastisch toernooi met geweldig publiek. Nou, ik heb dit niet geweten. Ik, ik zat daar toen op, op de perstribune, althans voor wat er voor doorging. Dat was, het was ook aardig krap, maar daar had je nog een eigen zitplaats. Maar die massa's die daar uh, vooral in die bovenring daar uh, achter elkaar stonden... en maar naar voren stonden te duwen, uh, Ja, dat, dat is mij al toen allemaal ontgaan. Maar dat hoor je nu uit die getuigenissen van uh, die supporters. En ook van Rijn Zwart, die hoorde, die destijds hoofdbeveiliging was. Ja. Er waren ook 16 vrijwilligers die dat uh, moesten opknappen. De politie bemoeide zich Brand weer niet mee, te... brandweer niet. Was dat omdat het schaatspubliek is? Was? Nou ja, dat kan je denken. Maar er was gewoon ook helemaal niet goed uh, gekeken... naar hoe die beveiliging nou eigenlijk georganiseerd zou moeten worden. Het, het had echt in een, in een drama uit kunnen lopen. Want hij vertelt dat die kleine kinderen daar achter dat hek vandaan heeft moeten plukken. Want hij zag die meute wel steeds verder naar beneden komen en uh, gaan drukken. Toch, de sfeer, uh, uh, wat, wat, wat blijft hangen is dat het geweldig was. Uh, Leo Visser op de golven, uh, ja, het was, het was. orkaan van geluid. We hebben we, Hein Vergeer even aan de telefoon, want hij reed ook zo'n rondjes toen in Tiof. Goedenavond, Hein. Goedenavond. Uh, een topper natuurlijk die tijd. Jij ging uh, voor, voor een nieuwe titel. Maar wat vond jij van de sfeer destijds? Nee, die sfeer op zich was, was fantastisch. Want het zijn geweldige beelden als jullie, uh, uh, jullie worden uh, het, bijna, bijna als voetballers het veld opgestuurd, hè? vertel eens. Nou ja, het mooie was, en uh, jullie hadden het net gegeven over, over die muur van geluid. Uh, wij stonden vooraf en Gemsen vond dat wij uh, in het stadion moesten gaan kijken uh, om, om, om het publiek te zien. En wij, wij liepen toen op het binnenterrein. En wij stonden inderdaad naast elkaar en, en uh, je kon elkaar niet verstaan. Je, je, wij praten tegen elkaar en je kon elkaar gewoon echt niet verstaan en dat, dat was natuurlijk wel, wel heel apart. En ik heb later wel eens begrepen dat het, het gemeten hebben en dat het geluid van uh, meer dan uh, twee keer twee, twee straaljagers was. Dus het was natuurlijk voor ons ook wel, wel uh, iets heel speciaals om op die manier uh, in, in zo'n zo gebeuren terecht te komen. Yeah. En, als je, en tijdens de wedstrijd ook, ja, je, je, je, hoorde, je hoorde inderdaad niet, ja, uh, <laughs> ja. Uh, uh, Het eerste groot intertoernooi voor iedereen, en natuurlijk voor jou, maar ja. dat had ook zijn effect op de wedstrijd, hè? Nou ja, de, de, de, de, we, hoorden, we hadden net al heel even over, ik zat er mee te luisteren, over het feit dat, dat men eigenlijk niet helemaal precies wist wie wat waren en hoe. Ja. En of dat nu ging over het aantal bezoekers dat binnenkwam. Of het ging over uh, uh, ja, wat wat deed dat publiek nou eigenlijk met de, met, uh, met de conditie van het ijs en ja. al zulke soort dingen. Uh, het, het was eigenlijk een, een heel grote onbekende factor. En er was wel eens in het verleden wat getest. En uh, wereld, uh, Hilbert had toen nog uh, wereldurencorps uh, aanval gedaan. Maar ja, toen zat er bijna geen publiek in het, uh, in het stadion. En uh, toen bleef het ijs eigenlijk heel lang goed. Ja. Dus. dus in de, in de breedte wist men eigenlijk niet zo heel erg wat er gebeurde. Maar niks wisten ze uh, helemaal uh, niet, niets van. Hadden ze er uh, van tevoren niet over nagedacht? Over over luchtvochtigheid, over. Over allemaal mensen met warme jassen. En, uh... ja, er was wel over nagedacht, maar geen mens wist wat er zou gebeuren. Het nee. was een tamelijk primitief uh, luchtverversingssysteem. En ja, er was nog geen enkele proef geweest met een vol stadion. Er was één World Cup geweest, maar daar kwam uh, anderhalf man een paardenkop op af. Ja. Dus wat er zou gebeuren, dat, dat was volstrekt onduidelijk. En uh, inderdaad, wat hij zegt, dat ijs dat werd veel sneller slecht dan, uh, dan ze verwacht hadden. En daar is met name Hein uh, de pineut door geworden. Ja, is dat zo, Hein? Nou ja, meer mijn inschatting, denk ik. En, en, uh... Maar een wel had geen kwaad gekund, geloof hm. ik, op de 15. Nou, dat, dat had geen kwaad gekund. Of ik daardoor andere, uh, andere dingen had gedaan, dat weet ik niet. Maar... Nou, dat vind ik heel netjes van je. Maar uh, vol, volgens mij had het er wel dergelijke mee, mee te maken, toch? Jawel, jawel. Ja. Het ging ook wel een beetje dat erg ambitieus een een voor start, start, dat is waar. Um, wat, wat, uh, het was prachtig, iedereen vond het geweldig, het publiek. Uh, de, de sfeer was enorm. Alleen, uh, het, het vreemde was, en dat vind ik uh, zeker toen ik het, uh, de aflevering uh, terugkeek. Jij had ook last van het publiek. In die zin dat je werd uitgefloten. Uh, ja. ja nou, uh, de, de, ik hoor net dat het 16.000 waren, maar het, het, waren, het waren in ieder geval heel veel... Die mij uitvlooten uh, Op in ieder geval een paar familieleden. Nou, Die zaten er gelukkig, er ook nog in. Die hebben het ook de wedstrijd gezien. Die vloot in ieder geval niet. En, uh, en, maar hoe uh, uh, verklaar jij dat? Want iedereen en alles werd toegejuicht. Nou ja, kijk, dat had ermee te maken, denk ik. Als ik, als ik, ik, uh, ik was natuurlijk twee jaar ervoor de kampioen geweest ja. in uh, de Europese wereld. En dat was in het buitenland. En uh, ik denk dat men dat hoge verwachtingen had van hetgeen wat ik daar ging presteren. En, uh, en dat pakte anders uit. En, en ja, blijkbaar. Uh, uh, had een deel van de mensen zoiets van ja, uh, daar zijn we niet zo blij mee en die, die zijn gefluiten. Ik denk wel, en dat, dat En je... dat doet overigens wel, als sporter doet dat wel ja? heel erg zeer. Wat, heeft dat met je, wat deed dat met je toen? Nou, ik was toen wel redelijk boos. Uh, en, en boos in het, op het feit van uh, wat er gebeurd was het, ten aanzien uh, dat die baan niet goed was in mijn optiek. En ik was eigenlijk boos op alles en iedereen. En, en terwijl ik als ik achteraf terugkijk, ja, dan had ik wat meer naar mezelf moeten kijken en. en... ...de conclusie moeten trekken dat ik de dingen die ik wilde, dat dat helemaal niet kon. En, en uh, kijk, ik, ik, publiek hoeft ik niet kwalijk te nemen. Nee. Mensen die komen daar om, om prestaties te zien... ...en, en ja, dat is een, die, die willen graag dat zien van... van ...en in hun over wat ik misschien een held. Uh, en dan valt dat tegen. Ja. Dus... dus ja, dat, dat werkt nou helemaal op die manier. Ik bedoel, of het nou met Nederland zelf is of het is met, met alle anderen. Nou, maar goed, met schaatsen is dat toch anders. Marx Koolhaas is ook schaatshistoricus. is hij, Vergeer, wellicht de enige Nederlander... Ik, ik, enige ik ken... schaatser die ooit is uitgefloten? Ik, nou, er zijn wel eens schaatsen uitgefloten, met name in, in het buitenland. Maar door Nederlands publiek eigen rijders uitfluiten... Ik, ik ken geen vergelijkbaar voorbeeld. Ik, ik vond het ook schokkend toen dat dat gebeurde. Uh, het, het was ongekend. Nou ja, zeker ook als je al die... Uh, ik weet niet, Heino, of je de aflevering al hebt gezien... maar er komen een aantal supporters schaatsfans aan het woord en die zeiden alleen maar ja het was gevaarlijk maar het was ook fantastisch die sfeer en, en iedereen vond het geweldig, de, de, de, de Russen werden toegejuicht, iedereen, uh, iedereen die het ijs opkwam, kreeg, uh, kreeg alle lof en, en, en jij, jij werd uitgefloten. Ja nou ik heb het niet zozeer als, als zodanig gevaarlijk, gevaar, hoor. Nee. Was, uh, in, in mijn gevoel in ieder geval niet. Ik weet wel dat ik naar die 5000 meter uh, uitgefloten werd, dat weet ik wel. Ja. En, en, uh... Nou, dat, dat doet dat wel pijn, vooral ook het feit dat je weet wat je ervoor gedaan hebt en, en dat je eindelijk voor eigen publiek mocht rijden. En uh, ja, je slaagt daar niet en dat, dat is dan vervelend en, dat, uh, en vooral is het vervelend dan als je eigen publiek je dan daar nog een keer uit ja. Maar ik heb het meer, meer gezien als uh, uh, een teleurstelling van het moment en niet meer ja. uh, op een andere manier. Want uh, hoe kijk je daar nu op terug, op, op, op, op dat WK? Want het was een bijzonder WK hoe je het ook went of keert. En, en, en ja, ik kijk erop terug dat ik er heel veel van geleerd heb. Ja. Ik kijk naar mijn eigen situatie en de dingen die, die en die gebruik ik nog iedere dag in mijn, in mijn eigen leven. Dus, dus uh, ik heb vooral geleerd om, om heel erg op te letten met hetgene wat, wat er om je heen gebeurt. Welke signalen er zijn en, en uh, hoe, je, hoe je daarmee om moet gaan. Ja. En, en niet blind ergens voor gaan als dat absoluut niet kan moet, moet uh, je ja, kwetsbaar erop stellen. Dat en dat, dat is vooral hetgene wat ik, wat ik eruit overhoud heb. En dat gebruik ik ook uh, ja, in mijn hele leven en in, in, mijn, in mijn lezingen, noem maar op. Uh, en, en dat is uiteindelijk wel een essentie. Ja. En wel bijzonder. Hein, dank ja. je wel. Dank je wel ja, voor ja. zover. En ga kijken zometeen. Het is zeker kijken. de moeite waard. Uh, we blijven even doorpraten met Marnix Kolhaas. Een van de makers van uh, Andere Tijden Sport. Ja, uh, het was niet het uh, toernooi van uh, Hein Vergeer. Het was sowieso niet het toernooi van de Nederlanders, hè? Nee, want ja, Heijn was eigenlijk de enige kopman die we hadden. Twee keer Europees en wereldkampioen geworden. Ja. Uh, wat Heijn erover, en dat zie je hem wel hoor, vind ik niet zegt in dit verhaal... is dat later bleek dat hij een liesblessure had opgelopen bij een val in Tijalf... een aantal weken voor het WK... en dat die liesblessure uiteindelijk de oorzaak was... dat hij een slechte doorbloeding in zijn been had... waardoor eigenlijk zijn carrière toen uh, ten einde kwam. Want hij heeft daarna nooit meer op hoog niveau kunnen presteren. Alleen dat is pas veel later bekend geworden. Dus uh, dat ja. maakt het nog, nog extra wrang dat hij daar zo uh, door eigen publiek werd uh, uitgefloten. Maar uh, nee, Nederland had niet echt veel kanshebbers. Uh, veel Kijk, uh, Leo Visser en Gerard Kemkers, dat waren de jonge honden die opkwamen. Ja. Maar uh, ja, die waren 19, 20 jaar. Uh, die konden dat niveau in een allround toernooi in ieder geval nog niet aan. Visser was dé steer van dat moment. Ja, en die is daar wel echt doorgebroken. Die ja. heeft op die vijf kilometer echt de race van zijn leven gereden. Hij reed een wereldrecord. Men um, uh, we laten we wel vieren, maar laten we even luisteren. Want, want zijn naam, dat, dat galmde ja, door die, die al. Die. Dat, betere voornaam kon je niet hebben. Nee, we. schitterend. Laat me even horen. Oh, wat is de voor je? Ik heb een hele makkelijke naam, natuurlijk: Leo. Hm. Leo. Ja. Leo. dat door dat hele stadje. Bijna duizend mensen naar aarde. En dat golfde rond natuurlijk. Ja, prachtig. Dat golfde rond. Leo werd toegejaagd. Wereldrecord 5 kilometer. Werd daarna meteen weer door Karlsstad gemeen. Nee, nee. Dat was de Die 5 kilometer, dat was het eerste wereldrecord in Tiaf. Het was ook het eerste wereldrecord van een Nederlander in eigen land... sinds Jaap Ede in 1893. We had het net vooruitzien even over even wat Marts Smeets gaf toen nog heel anders commentaar dan nu, ja, nou, dat valt ook op als je dat terughoort. Dat, ja. dat er uh, veel bescheidener en beschaafder commentaar werd ge, uh, gegeven... door, door uh, Heijnse Bakker en, uh, en Mart Smeets. Ja. En uh, ja, dat, dat enorme enthousiasme wat je nu hoort... dat was er toen toch uh, Dat toen best gerechtvaardigd was, dus... Want, uh, want, het had wel iets enthousiasterer ja, als je dat nu, uh, nu terughoort, ja. Um, goed, uh, geen Nederlanders op het podium. En dat, uh, dat is nog steeds de laatste keer uh, geweest... Dat er, een, uh, dat er geen Nederlanders op een podium stonden bij, bij een WK Bij Allround. Allround voor Heren is uh, sinds altijd tenminste één Nederlander op het podium gekomen. Guliaev pakte de titel. Ja, de, de Russen waren toen echt ijzersterk. Guljaev uh, eigenlijk een sprinter, die hadden ze tot een allrounder uh, omgevormd. Eigenlijk andersom zoals dat in, uh, in Nederland uh, ging. Die kon opeens ook goede 15 kilometers rijden. En uh, ja, reed ook een fantastisch wereldrecord op de 1500 meter. Want dat was ook een van de grote vragen hè, van het toernooi. Zal veen sneller zijn dan die geheime baan ja. in Almaty, waar die Russen ja. al die wereldrecords reden? Nou, dat bleek inderdaad zo te zijn. Maar die Russen konden daar ook uitstekend uh, mee overwerken. Guljaev zit ook in de uitzending. Ja. Uh, is zijn hij nog actief in het schaatsen? Hij is uh, actief bij de, bij de Russische schaatsmond, ja. En, en zijn herinneringen zijn warm? Ja, voor hem was dat ook, ook totaal uniek. Kijk, het waren ook de nadagen van de van de Sovjet-Unie. De tijd dat uh, Gorbachev daar aan de macht was en ook alles aan het veranderen was, maar zij zaten nog wel in dat oude sovjet keurslijf en uh, dus zoveel contact hadden ze niet met, uh, met de buitenwereld en met uh, de toeschouwers. En ja, bij die huldiging dat dan iedereen opeens massaal dat, dat uh, volkslied gaat meeneurien. Zingen kan je niet zeggen, ja. want uh, niemand nee, kende is... de tekst. Maar ja, dat was echt voor, voor wie daar in dat stadion zat. Dat was zo'n uniek moment. En ja, dat er uh, twee Russische vlaggen en noterbij een Oostenrijkse vlag van uh, Michael Hartsjev daar uh, wapperde. Of wapperde, uh, stilhingen, want uh, wind was er natuurlijk niet, maar... Ja, dat was toch een, een, een uniek moment waarin het Nederlandse schaatspubliek liet zien ja. dat ze uh, toch uh, iedereen omarmde en daar één groot feest ver. Er vinde. zitten echt weer kippenveel momenten in. En zo, zeker ook om, uh, als je kijkt, uh, als je er niet bij was in 1987. Uh, ja, ja, goed dit moet iedereen even meemaken, want anders snap je niet hoe die schaatsgeschiedenis toen zo erg is veranderd. Okay. Vijf over elf Nederland 1, andere tijden sport. Uh, Marlijns Dank voor je Graag komst. Naast. nichtje van Weilen, Amy Winehouse, Dion Bromfield, full in. Traditioneel is het het eerste internationale schaatsevenement van het nieuwe jaar. Het Europees kampioenschap Allround. Komend weekend wordt het gehouden dus uh, in Budapest. Elf jaar geleden was de schaatswereld voor het laatst daar te gast in de Hongaarse hoofdstad. Toen voor het WK Allround. En het werd een historisch toernooi door de omstandigheden. Maar ook omdat Rintje Risma daar voor het laatst de wereldtitel pakte. Aan dat WK round van 11 jaar geleden ging ook een heel verhaal vooraf. Sebastian Timmerman blik terug met Rintje Ritsma. Het was de beste Allrounder van de jaren 90 en is nog steeds de beste. Ik heb gezegd dat ze beïnvloedbaar zijn en dat het mogelijk is om ze om te kopen. Viervoudig wereldkampioen. Wie kan om dat nazegging? Het verhaal van het WK in Budapest begint eigenlijk al rond kerst 2000 bij het NK round in Hegeveen komt Rintje Ritsma ten val op de 500 meter. Als hij goed nadenkt, weet hij het nog. Ja, daar heb ik nu nog steeds een, een grote bult van op mijn heup. <laughs> ik ben toen echt heel hard gevallen. Echt heel vervelend op die 500 meter. En ik, ik viel met mijn heup op een, op een blokje. En daardoor... Uh, ja, ik had... Ik had eigenlijk zoveel last van mijn lijf dat mijn andere af afstanden ook niet meer liepen. En dan zie je dat dat als een, als een rode draad door je seizoen blijft lopen. Als je, de, als je dan de boot mist van de internationale wedstrijden... dan kom je er zomaar niet weer tussen. Het is nu gewoon kijken wat, wat kunnen we de rest van het seizoen nog doen. We hebben we nog kans om een wereldkampioenschap te rijden allround? Ik weet het niet. We moeten eerst maar afwachten wat de keuzeheren zullen beslissen. Dan zien we weer. Die keuzeheren beslissen dat Ritsma het bij de World Cup 5 kilometer in Heerenveen op moet nemen tegen Gianni Romme voor één WK-ticket. Voordat dat duo plaatsvindt, gebeurt er iets anders. Ritsma haalt zich de woede op de hals van de schaatsbond door een paar ferme uitspraken te doen. Ik heb gezegd dat een commissie Tosport neutraal moet zijn en dat hij niet met mensen rond de baan mag praten. En zo heb ik ook gesuggereerd dat ze dus beïnvloedbaar zijn van uh, dingen van buitenaf. En op het moment dat ik, uh, dat ik een Jan zie zitten met een directeur van Spaar Select. Ik zie hem rond de baan, uh, zie ik hem continu praten met een, uh, met een Pieter Muller. Dan, uh, dan kan het een vriendschappelijk verhaal zijn. Maar het mag niet zo zijn dat de commissie Topsport zich uh, zoveel bezighoudt met één groep. En dan heb ik als, voordeel, als voorbeeld heb ik gezegd van... stel dat er iemand zegt, uh, en het hoeft helemaal niet iemand van Spaanse lek te zijn... maar dat kan uh, eens iemand van, van het publiek zijn die Gianni een hele aardige kerel vindt... en die tegen zo'n commissie toch wel zeggen, oh, je hebt hier wat geld en uh, we lullen nergens over. Weet jij veel, ze, ze, hebben, ze zijn beïnvloedbaar van buitenaf en dat vind ik fout van die commissie. En dat mag niet. Ja, er zijn toen een aantal dubieuze beslissingen waren er genomen... Waarvan je denkt van, ja, dat kan toch bijna niet dat, dat zij zo'n beslissing gaan nemen. En dat, uh, dat wekt er bij ons uh, ja, zoveel irritatie op dat je denkt van, ja, dat kan niet zo, er dat, uh, dat, dat is misschien wel geld geboden. Maar goed, dan. Zijn er zijn momenten dat je, dat je zelf ook kwetsbaar bent. En dan, dan roep je dat, dat soort dingen, ga je dan ook roepen. Wat dan op dat moment niet handig is. En ja, als je er nu aan denkt, dan, dan is het ook heel erg terecht dat ik, dat ik daar mijn excuses voor aan moest bieden. Maar ja, dan, dan ben je sportman en dan, dan heb je af en toe oogklep op. En dan, dan, ja, dan ben je soms heel kortzichtig wat dat betreft. Ritsma zegt sorry. En als Rome niet goed genoeg blijkt te zijn op de 5 kilometer, mag Ritsma ook nog eens naar Budapest. Ja, ik, ik merkte wel dat ik weer wat beter ging rijden. Want ik had, ja, ik had een moeizaam seizoen, dat weet ik. En uh, ja, ik weet wel als ik één keer op een allround toernooi sta, dat ik het van vier afstanden moet hebben. En dat ik dan toch hoog kan eindigen. Dus ik ging daar wel met het gevoel heen van uh, ja, alles geven. En uh, als dat goed gaat, dan, dan kan ik wel voor de titel meedoen. Het wordt een bijzonder toernooi. Buiten, een idyllisch kasteel op de achtergrond. En door het warme weer in Boedapest wordt er alleen ochtends en avonds geschaatst. Ja, dat, dat, dat is op zich is dat best wel heel moeilijk, want je moet, uh, je moet een hele dag scherp blijven. Nou, normaal gesproken laat je je op even voor, uh, voor twee afstanden, als het over twee dagen verreden wordt... Maar dat opladen, dat, dat is gewoon super moeilijk. Als je s'ochtends een afstand moet rijden en dan de, eigenlijk de hele middag niks... en dan zit je met je eet, eetritme, je moet wat blijven eten. Want je, je moet s'avonds toch gewoon je brandstof hebben... en zeker geen hongergevoel hebben, maar ook geen volle maag. Dus ja, je moet, je moet een beetje gedurende de dag ook blijven eten. En je, ja, je gaat maar wat rusten, je gaat uh, uh, een filmpje kijken. Dat soort dingetjes ga je doen. Maar dat, dat weet ik nog dat dat echt... Uh, ja, ik, ik heb daar bij een heel weekend gewoon op mijn nest gelegen. En af en toe mijn nest even uit om te rijden. En dan is het woord aan Posma in de volgende rit. Want Wat heeft deze man fantastisch gereden. Hitsma verloren... komt in duel met Its Posma. Postma leidt naar drie afstanden. Op de 10 kilometer op zondagavond rond 7 uur moet Ritsma 6,5 seconden goed maken. Ritsma moet je het nooit doorstrepen. Wat ik weet van de 10 kilometer is dat ik lang op mijn bed gelegen heb en dat ik ook wel een half uur, drie kwartier bijna gewoon een duurloop heb gedaan voor die 10 kilometer om een beetje los te komen en op gang te komen. Want ik was uh, duf, slaperig, van zo'n zo'n dag hang op je, op je bed. En dat. Uh, Eén ja, keer in de rit uh, heb ik de tijd genomen om rustig, uh, rustig de rit op te bouwen. En uh, toen kwam ik in een kadans. En toen kon ik eigenlijk door blijven gaan ja, tot het Ritsma. einde. 13-56-07. Ja, uiteindelijk is dat een 10-kilometer geworden. Die, die, uh, die de boek in is gegaan. Voor mijn gevoel als een van de betere 10-kilometers die ik heb gereden. Want met 13-56 legt Ritsma de lat heel hoog voor Rits Te hoog, zo blijkt. En nu nog alle respect betuigen aan de man die tweede wordt. It's als je dan op de inrijdbaan rijdt uh, na je 10 kilometer en je ziet, dan, uh, je ziet dan iemand bezig... ...die eigenlijk... Uh, op ja, ...je moet heel veel tijd op hem winnen op ITS in dat geval. Ja, dan is de spanning is, uh, is echt hoog. Dus dan, dan valt er ook als het ware een last van je schouders. Op het moment dat, dat je een beetje gelijk staat en je ziet dat zijn rondetijden... ...dat die, uh, dat die alleen maar omhoog gaan. En vanaf dat moment is het klaar. En hier de jubel van Sverels beste allrounder. Voor de vierde keer in zijn carrière. Hè? En dat is een record. Ja, ja, ja, ja. ja. Dan ben je echt de beste. Absoluut de beste allrounder. Dan, all dan is, is het een, een ontlading. Ja, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. Je staat Zo'n heel weekend sta je zo onder spanning. En ja, je je wil toch die titel wil je dan binnenhalen. En... Dat maakt dat toernooi denk ik wel heel bijzonder. Dat de, de sfeer eromheen, de wedstrijden, de spanning die, die onderling ook was tussen de Schaatsers. Ja, geweldig. Wereldkampioen in Budapest. Rintje Ritsma, de nummer 2. Ritsma, de nummer 3. Bart Veldkamp in een oranje Budapest. Staan ze hier voor u? Ik weet wel om... dat het in donker, dat de sfeer eigenlijk fantastisch was. Veel mooier dan het licht. Maar eigenlijk. Komt het, als je thuis bent, en ik kreeg de eerste foto's kreeg ik ook te zien... Toen, uh, en dan met, met al het publiek ook... Ja, dan weet je dat je daar in een roes gezeten hebt... en dat, dat besef pas later komt dat het inderdaad een heel bijzonder toon is geweest. Rietje Ritsma, hij kijkt terug op het WK Allround in Budapest van 11 jaar geleden. En datzelfde Budapest is dus komend weekend het decor van de Europese kampioenschappen Allround. We gaan naar het voetbal toe. En onze koploper Manchester City is ongelukkig aan het nieuwe jaar begonnen. Net als stadgenoot United gisteren ging City onderuit. Middenmotor Sunderland was met 1-0 te sterk. Het doelpunt viel diep in de extra tijd uit een buitenspelsituatie die de arbitrage over het hoofd zag. Overwinning is een enorme opsterker voor Sunland-trainer Martin O'Neill. Zijn ploeg werd in de slotfase namelijk enorm onder druk gezet door Manchester City. We knew that, that we were going to have to withstand ferocious pressure by Manchester City. And uh, as we looked as if we were getting a little bit tired and they're camped outside our penalty area, of course. You're, you're, uh, you're wanting to see that um, if we can withstand it, if we could uh, stand up to it and try and keep going. And, and we did that. And we did it remarkably well. Obviously we did it brilliantly at the end, but um, to win this game today, considering the circumstances that we found ourselves in this morning and last night, is just fantastic. Martin O'Neill van Sunderland zei tegen de BBC dat hij, met, uh, dat hij het verbazingwekkend vond hoe zijn ploeg de druk kon weerstaan gezien de omstandigheden. Veel spelers van Sunderland hadden last van blessures, anderen waren ziek. Bij City kwam de late treffer hard aan. Volgens trainer Roberto Mancini had de ploeg een overwinning verdiend, maar soms wilde de bal er maar gewoon niet in, weet Mancini i think that sometimes when you are on the pitch you you need to understand that there are some games you can score you can you can't do nothing and in that moment you should understand that okay we stay finish one point is better than me. Manchester City had het op een gelijk spel moeten houden, vond Mancini. Net als Manchester United verloor zijn ploeg dus dit weekend. De twee titelkandidaten staan na 19 speelronden op 45 punten. De van City is ietsje beter. Nummer 3, Tottenham Hotspur heeft zes punten achterstand en één wedstrijd minder gespeeld. Het kan nog spannend worden daar dus in Engeland, waar altijd wordt gevoetbald. Nu door naar Rusland. Demi de Zeeuw maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Sportak Moskou. Sindsdien zijn we een beetje het oog verloren en wij niet alleen. Dat geldt eigenlijk ook voor de bondscoach. Toch heeft de Zeeu geen spijt. Hij heeft het juist erg naar zijn zin in Moskou. Het is ja, echt een superstad. De restaurants en winkels is dus echt allemaal, ja, daar kan Amsterdam nog lang niet aan tippen. En ja, het is wel soms, ja, misschien een beetje eenzaam dat je toch veel, uh, veel reist en veel in hotels zit. Omdat je, ja, een uitwedstrijd is dus meestal drie uur vliegen. En een dag voor de wedstrijd is ook altijd een hotel. Maar ja, het is niet zo dat het een. Uh, een heel slecht bestaan is daar. En, uh, ja, ik denk dat mensen een heel, heel ander beeld van Moskou hebben als ze een keer zijn geweest. Want ja, iedereen heeft toch een voordeel. Het is altijd koud en het regent en het sneeuwt. Maar in de zomer is het gewoon 35 graden. En uh, ja, eigenlijk valt het allemaal wel mee. Het is wel lekker druk of niet? Ja, het verkeer is, uh, is een drama. Als ik nu in Nederland soms in de file sta dan denk ik van ja, vervelend. Maar als je dan daar bent dan, uh, ja, dan is dit geen file meer eigenlijk. Betekent dat wel dat je met de auto de straat op kan, of doe je het met de metro? Nee, ik heb een privéchauffeur, dus ik zit eigenlijk altijd achterin met mijn iPad. En uh, ja, zo kan ik toch een beetje twitteren, Facebooken. En, ja, het is te gevaarlijk om daar te rijden, omdat ze echt als, uh, ja, als idioot te rijden. Gewoon uh, midden in de stad reizen met 120 km per uur over 5, 6 baans wegen En ja, ze zeggen dat kan je beter niet, uh, niet doen. Hoe is het met de veiligheid? Ik las laatst een verhaal eh, volgens mij met Alessandro De Piero en die vertelde over Turijn dat hij daar eigenlijk met een dure auto nauwelijks de straat op kan omdat ze onder je komt vandaan pikken. Bedoel, heb je dat soort dingen ook in Rusland? Is het gevaarlijk? Nee, ik heb me eigenlijk nog nooit, uh, ja, nog geen moment onveilig gevoeld. En dat komt ook omdat ik eigenlijk meestal in de auto zit en ja, voor de deur wordt afgezet, dus je stapt meestal gewoon in en weer uit. En ja, ik heb niet het gevoel dat het heel erg uh, onveilig is. Soms zie je wel mensen die dan. Uh, van een politiek zijn die dan uh, ergens binnenkomen bij een restaurant en dan stappen er eerst vier, vijf bodyguards uit en ja, het lijkt mij een beetje allemaal meer om je eigen ego te stelen om te laten zien, uh, kijk wat ik kan en wat ik kan betalen dan dat het echt... Ja, heel erg gevaarlijk is. Hey, je zegt het hè, het, het is, uh, het is uh, ja, prettig, mondain. Uh, je kan er eigenlijk alles wat je hier ook kan en misschien wel beter. Is het wel zo uh, dat, dat het eigenlijk een soort, ja, een soort bubbel is waarin een soort toplaag, waaronder ook nog veel voetballers, waarin die zich bevinden en dat er wel een afstand is tot, tot de rest van misschien een verarmd deel van de Russen? Dat je wel in een soort ja, society groep verkeert? Ja, dat is wel zo. Ik denk dat het een groot verschil is als je ja zeg maar zoals ik als voetballer daar komt of dat je gewoon als toerist daar komt dat is al een wereld van verschil en ja je merkt toch wel dat daar het respect tussen de mensen ja toch heel anders is als in Nederland in Nederland voelt iedereen zich toch meer gelijk en daar merk je gewoon er zijn mensen die ja in de politiek zijn die geld hebben die grote ondernemers zijn die toch meer respect hebben en dat je ziet dat het personeel ze ook anders behandelt die voelt iedereen zich toch ja meer gelijk en ja is er vaak veel discussie over van alles. Omdat je zelf ook vindt dat je daar recht op hebt. En daar is dat gewoon veel minder. Je ziet gewoon. de mensen die het minder hebben, die zijn ook. ja, die behandelen die mensen met meer respect, vind ik. En ja, dat is wel, denk ik, een verschil met, met Nederland. En ja, zo'n verschil met. met de auto's die je daar ziet. Dus bijvoorbeeld, als je ziet de ene mooie auto naar de andere. en dan zie je al die laders ertussen. dan, ja, dan zie je wel dat het uh, ja, heel erg anders is. En dat merk ik ook met mijn chauffeur. Als je dan de gesprekken met hem hebt. Dan, ja, dan kom je toch een heel ander beeld van Moskou ook te weten. En dat is toch wel soms confronterend. Verdiep je je daar nog in? En misschien niet in de verschillen tussen arm en rijk zozeer, maar kijk je nog verder om je heen? Is het tijd om, om, om de stad te leren kennen? Ik bedoel, iedere toerist gaat als eerste naar het rode Plein. Ben je daar geweest? En kijk je ja. nog wat er voor de rest interessant is? Ja, ik ben wel aan het verdiepen van in de cultuur. En uh, ja, waardoor mensen zo zijn, Hoe, waarom zijn ze zo Noors? En ja, dat zijn wel dingen die ik interessant vind. En, wat ze ja. zijn Noors? Ja, ze zijn op zich wel heel erg op hunzelf en uh, ja, dat is toch wel soms wel vervelend, omdat je toch ja, als buitenlander graag wil dat mensen ja, tegen je praten of dat je een beetje een, een thuisgevoel krijgt. En dat was in het begin wel wennen, maar nu ben ik gaan verhuizen en woon ik nu in een business center waar eigenlijk heel veel ja, Engels sprekende mensen wonen en ook werken. En ja, daar is het toch wel ja, een stuk gezelliger eigenlijk. Ben jij daar dan een ster? Ik bedoel, kun jij daar over straat of weet iedereen toch wel meteen, hey, dat is die, die voetballer van Spartak? Nee, eigenlijk kan ik overal gewoon over straat. Ik word heel sporadisch herkend en ja, als je herkend wordt, dan worden ze ook helemaal gek. Dan moeten handtekeningen en paspoort en foto's en ja, dan worden ze helemaal, helemaal wild, maar op zich, uh, ja, word je bijna niet herkend. Uh, ja, hoe, het, het, hoe kan dat? In zo'n stad met, met, met zoveel ja, mensen? Ja, misschien omdat er zoveel mensen wonen. Er wonen 17 miljoen en ja. Zouden niet allemaal van voetbal? Nee, dat denk ik niet. Nee. Als je ook ziet ons staat dan ja, 17 miljoen mensen en we zitten 40.000 mensen. Alleen tegen CSK is het vol. Maar ja, eigenlijk kan je ja, overal over de straat, dus nergens een probleem dat, uh, dat je denkt: van, ik moet nu uh, met een pet op uh, de straat op. Het klinkt allemaal uh, alsof je er tevreden bent. Hoe lang ga je het volhouden daar, uh, bij Spartak? Nou, ik denk nog wel een tijdje. Als het nu zo gaat zoals het nu, uh, nu gaat, dan heb ik het heel erg naar mijn zin. En ik heb helemaal niet de drang om. Nu weg te moeten of uh, ergens anders uh, heen te gaan. Nee. Ja, mogen we het zeggen dat het financieel gewoon heel aantrekkelijk is? Ik moeten we daarheen ja, draaien? Nee, daar hoef je niet over te liegen. Financieel is het ook een keuze. Maar sportief is Spartak ook gewoon uh, een club die ook ja, altijd in uh, de Europa League of de Champions League speelt. En het is gewoon een hele mooie club om voor te voetballen. Je krijgt zoveel respect van de fans en van iedereen bij de club. En, ja, dat is ook gewoon een, een fijn gevoel. Natuurlijk ja, wil iedereen een keer ooit in Spanje of in Engeland voetballen. En dat wil ik ook nog. En, ja, ik heb nog de tijd. Nou is het niet de andere kant van de wereld. Um, maar het, is, het voelt ook misschien voor sommigen ver weg. Bijvoorbeeld voor de bondscoach. Ik bedoel, wat is nog jouw relatie met het Nederlands zelf al? Ja, Stel even wanneer je er voor het laatst bijgezeten hebt, bijvoorbeeld? Uh, poeh, dat weet ik al niet eens meer. Dat is al een tijd geleden. Er was in ieder geval die oefentrip die je niet hebt ja, meegemaakt? Ja, omdat ik gewoon een heel jaar. Ja, eigenlijk alleen maar met. Uh, ja met klachten zat en toen had ik besloten om me af te melden. En dat was misschien een beetje te laat in de ogen van de maar. En hebben we het al afgelopen zomer? Ja, en ja, dan maak je ook de stap naar, naar Rusland en ja, dan zie je dat jongens die er dan bij komen, die het heel erg goed doen, die dan ja, erbij blijven. En ja, zo gaat het altijd uh, in het voetbal. Zo ben ik er zelf ook bijgekomen bij Van Basten en nu zie je dat andere jongens uh, ja, mijn plek eigenlijk weer overnemen. En het is heel erg jammer, maar ja, dat is ook, uh, ja, het heeft ook te maken met de keuzes die je maakt. Het EK is over vier, vijf maanden. Heb je nog ambitie om dat te halen? Een reële ambitie? Ja, ik heb wel de ambitie om dat te halen. Maar je moet ook reëel zijn dat de bonska's niet zo snel naar, naar Rusland zou komen. En die jongens die, het nu, ja, die nu op mijn, mijn plek eigenlijk een beetje innemen, die, die doen het gewoon heel erg goed. En ja, dan hoef je niet, uh, ja, niet zo snel te rekenen dat je weer erbij komt. Demi de Zeeu, hij moet het gewoon laten zien op het veld bij Spartak Moskou. Hij sprak met ons verslaggever Ragnar Niemeijer. U hoort het aan de tune. Het einde van de eerste langslijn van het nieuwe jaar. Zo direct het eerste oog van 2012 met presentator John Janssen van Galen. Morgen beginnen wij weer aan een nieuwe week en eigenlijk echt aan het nieuwe jaar. Het prachtige sportjaar 2012. Graag tot morgen voor Saks. dat rusten en veel plezier met het oog. Dag. Radio 1.